11 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers en Diode de Graaf. Bijzonder goedemorgen. Vandaag geen lange baanschaatsen... maar wel een vol programma op de Short -track baan. Sebastian Timmerman. We gaan dag 4 van het Olympisch ShortTrack-toernooi zometeen beginnen met de 1000 meter voor vrouwen. En in hier 3 komt de eerste Nederlandse in actie. En dat is Suzanne Schulte. Nu eerst het NO-nationaal met Jan van der Putten.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 De politie heeft opnieuw een kopstuk van motoclub No Surrender opgepakt. Het gaat om een man van 54 uit Klazinaveen, vertelt de politie. Samen met de eerder aangehouden leiders... Ja, verdenken wij hem ervan dat hij dus de landelijke opererende motoclub... dat hij daar leidingen geeft. Uh, en dan vooral aan de criminele activiteiten die deze motoclub pleegt. Vorige week werd de 41-jarige Rico R. aangehouden in zijn huis in Zeeland. In december werd No Surrender voorman Henk Kuipers gearresteerd. De recherche heeft inderdaad te weinig mensen... maar Nederland is geen narcostaat, zegt de Amsterdamse politiechef Albersberg. Hij reageert op een onderzoek van politiebond NPB. Daarin zeggen rechercheurs dat vier op de vijf zaken blijven liggen. Een van de grootste Britse wetkantoren, William Hill... moet een boete betalen van 7 miljoen euro. De boekmaker heeft geld wit gewassen... en niet gecontroleerd of klanten gokverslaafd waren. De recente uitbarsting van de Indonesische vulkaan Sinabong heeft de piek van de berg weggeblazen. Volgens een vulkanologische top volledig weggevaagd. Sinabong had een koepel van 1,6 miljoen kubieke meter versteend lava in de krater van de vulkaan. Op nieuwe foto's is te zien dat die hele lavakoepel is verdwenen. Mensen die illegaal in Nederland zijn... worden vaak te lang opgesloten in detentiecentra... zegt Amnesty International in twee nieuwe onderzoeken. Vreemdelingen worden vastgezet met de bedoeling... dat ze uiteindelijk het land uitgaan. Maar de mensenrechtenorganisatie vindt dat een te zwaar middel. In Nederland doen we het gewoon toch te makkelijk... Uh, ook als er niet direct zicht is op uitzetting... kunnen mensen worden gedetineerd. Uh, en we hebben echt de ervaring dat mensen die zo lang... en in alle onzekerheid in vreemdelingenbewaring zitten... dat die daar behoorlijk onder lijden zo zat bijvoorbeeld een Soedanees 500 dagen in detentie... voor hij Nederland kon verlaten. Dan het weer nog droog en in het oosten geregeld zon. In het westen meer bewolking en het wordt een graad of 6. Morgen en de dagen daarna zonnig. Snachts lichte tot matige vorst. Overdag een graad of 5, maar wel een koude noordoostenwind.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 Laat Feyenoord de Kuip weer schudden ha, ha. of zet PSV een reuzenstap richting de titel. Hij doet het! Abonneer je nu en kijk zondag live naar Feyenoord PSV. Ah. Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Ontdek het aantrekkelijke upgrade voordeel ook op de Mercedes Benz Business Solutions. Kijk nu op mercedesbenz.nl of doe net als Joost en ga eens langs bij je Mercedes-Benz dealer. NPO Radio 1. Janspekers moeten het ritme zien te hervinden. 34-93 Erben. Dat er is niet snel genoeg om hier Olympisch schouw te halen. Ja, je komt hierheen om iets magisch te laten zien en dat lukt ze vandaag niet. Kom op, die bocht door, ploegen en nu gas geven op het rechterij. Ronald Ronald wordt geslagen door Homer Lorensen. Ga nou, ik baalig hier is van. van een hele rommelig gericht. Wie finisht in de snelste Ja, rit. de snelste het tijd. Overlofelijk zeg, een ongelofelijke seconde. Lorensen zorgt voor een noorse gouden medaille. PB at the start en PB at the finish line uh, an Olympic record. It's uh, unbelievable. Radio Olympia. Ik was het Radio Olympia, in mean rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea met Patrick Lodiers en Dionne de Gaaf. Bijzonder goedemorgen. Uh, ja, geen wedstrijden op de lange baan vandaag. De stilte hier op de Olympic Oval zal in schril contrast staan met de orkaan van geluid in de Gangnen Short Track Arena met heel veel spijkerharde races. Sebastian Timmerman. Hier zit het weer goed vol zo'n uh, 10.000 mensen, 11.000 mensen kijken toe naar uh, in eerste instantie de 1000 meter heats bij de vrouwen zijn we mee uh, bezig. Nou, hij hoort het op de achtergrond. De stemming zit er gelijk al goed in. Want er rijdt een grootheid op kop. Min Young Choi, de Olympisch kampioen van de 1500 meter... plaatst zich met twee vingers in de neus voor de kwartfinales overmorgen. Eens kijken hoe dat dadelijk gaat met de Nederlandse vrouwen. Schulting van Ruiven en van Kerkhoff komen in die volgorde in actie. Over een paar minuten al als eerste Susanne Schulting. En omdat Jeroen Stompors het shorttrack TV-verslag op zich neemt... zit naast mij Dionne de Graaf. En dat ja. is dus een technische wissel die al heel lang gepland stond. Maar hoe zit het met die wissel in de achtervolgingsploeg bij de mannen? Want wordt Patrick Roest de vervanger voor Koen Verweij? Steven Dalenboud. Het antwoord is uh, ja. Ah. ja, de, ja de dankjewel. De vogel is door de kerk. Nee, Geert Kuijper gaf vanochtend al aan dat, uh, dat het daar wel uh, op ging lijken. Zojuist hebben ze getraind met uh, Patrick Roest in de positie, op de positie van Koen Verweij. En dat is dus blijkbaar vervallen. Want ik sprak heel even kort zojuist met Patrick Roes... die hier voorbij kwam lopen in de catacomben van het stadion. En die vertelde inderdaad dat hij morgen start... Op die, in die halve finale van de ploegenachtervolging. Dat is op zich wel een klein beetje een gokje. Want deze samenstelling reed nog nooit samen... en gaat het dus nu wel doen op de Olympische Spelen. En Patrick Roes deed al wel twee keer in de ploegenachtervolging... maar dat was dus in de wereldbeker in een andere samenstelling dan deze. We gaan weer naar de Short Track Hall. Naar Sebastian Timmerman en Itzak de Laat. Welkom Itzak. Bedankt, bedankt. Zeker weten. Ik heb nou, toch wel een goede gast naast ja. mij zitten. Want ik kan het niet zeggen dat ik ooit zesde en tiende ben geweest op de Olympische Spelen. Itzak de Laat inderdaad. De nummer zes van de 1500 meter. En de nummer 10 van de 1000 meter. Dat was afgelopen zaterdag. Gaat met mij kijken. Dadelijk. Maar we wachten nog even op de officiële uitslag van Heat nummer 2 naar heat 3. En dat is dan uh, de eerste heat waar een uh, Nederlandse dame in actie gaat komen... op deze duizend meter. En dat gaat dus allemaal voor een plekje in de kwartfinale. Maar die is pas overmorgen op donderdag. Itzak, like, is het raar eigenlijk dat je uh, nu hier zit in de wetenschap... dus dat jij helemaal klaar bent dan met je olympisch debuut? Ja, ja dat is wel, uh, wel apart. Ik had het zeker uh, net na mijn ritje dat ik dacht van... ja, dit is het ook gewoon, dit is uh, ja, het hoogtepunt van vier jaar trainen... en dat is nu ook meteen weer voorbij. Uh, aan de andere kant kan ik nu wel gewoon genieten van, uh, van een mooi shorttrack vandaag... en van andere sporten de komende week nog. Ja, Heb je al iets te zien waar je echt uh, ja, blij mee was, trots op bent? Of moet dat allemaal nog komen zeg maar, van andere sporten? Uh, ik was gisteren bij de 500 oh, ja. uh, van de lange baan. Dus nou, dat viel natuurlijk voor de Nederlanders wat tegen. Maar uiteindelijk, ja, 500 meter is altijd heel erg vet. En we gaan nu kijken naar uh, Suzanne Schulting. Wat zij er vanaf gaat brengen in dit toernooi. Ja, dat nog niet het toernooi is van uh, Suzanne Schulting. De relay ging het mis. De 500 meter eindigde ze slechts uit als 30ste na een valpartij. Tiende werd ze op de 1500 meter met een plek in de B-finale. Maar daarin had ze het ook lastig. Ze neemt goed het initiatief in deze 1000 meter heat. De top 2 gaat door naar overmorgen. Na de wedstrijden dus op donderdag. De laatste short track dag alweer van het Olympisch toernooi. Als we deze afstand verder helemaal afmaken. Schulting rijdt tegen Long Akin. Dat is een dame die voor Kazachstan uitkomt tegen de gezin. Uh, Efrem Menkova. Die rijdt helemaal achteraan en buitenland probeert de jonge Hongaarse Petra Yatapati te komen. Oh, die wordt prima afgehouden door Schulting en door Kim, de Kazachse. En zo is het Schulting met helm nummer 7. Vorig jaar was hij de nummer 7 van de wereld. De knal oranje helm die nog altijd aan de leiding gaat met uh, nog vier ronden te gaan als ze we weer over de start komen. strip komen. Nu laatste vier rondjes van 111 meter beginnen. En dan eens kijken of Schulting in ieder geval in deze heat genoeg. Nog inhoud heeft. Laat een klein gaatje daar open... ...maar komt genoeg op tijd weer naar binnen... ...om de Russin Evremenkova van zich af te houden. Nog altijd ligt Schulting eerste. En het ziet er goed uit voorlopig bij Susanne Schulting. Als we de laatste twee rondjes ingaan... ...en dat nog altijd dezelfde volgorde is. Schulting 1, Evremenkova 2. ...en dan Kim en Yastapati. Laatste 111 meter. Schulting valt ze stil of blokt ze het een beetje? Dat is de vraag. Tuurlijk heeft ze lang de kop gereden, maar ze gaat het prima redden... Heel makkelijk waarschijnlijk althans, Suzanne Schulting door als winnares van deze heat. Naar de kwartfinale. Dit zag er goed uit, Itza. Ja, dit, uh, dit was een solide ritje. Gewoon, uh, ja, wat Suzanne goed kan is gewoon sterk op kop rijden. En dat heeft ze hier gewoon, uh, zonder uh, risico te nemen gewoon goed gedaan. En uh, gewoon netjes door naar de volgende ronde. Zij kwam met hoge verwachtingen hierheen. Hier naar Zuid-Korea toe, naar Kangdeung. Waar ook deze, uh, deze baan staat. Dus niet alleen de lange baan, maar ook deze baan. Uh, uh, is er wat van haar afgevallen? Uh, merk je een andere soort spanning? Want het viel tot nu toe wel een beetje tegen. Nou, ik denk dat ze na haar 500 meter uh, optreden... toch heel even een beetje geschrokken is van... wow, het is wel echt serieus te spelen en uh, dat ze daar de afgelopen anderhalve week... Uh, uh, toch mentaal eventjes misschien een klein beetje mee heeft uh, zitten struggelen. Maar als ik dit zo zie, dan uh, heeft ze zich nu weer helemaal goed opgeladen... en is ze heel gretig om uh, gewoon weer uh, kaart te shorttrekken. En we hadden ook al geen rare acties gezien en die zijn ook niet geconstateerd. De uitslag is nu officieel. Susanne Schulting dus als winnares door naar de kwartfinale donderdag. De Olympische winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is jullie in Pyeongchang. Olympisch nieuws met Geo Olympens. We hebben een derde dopinggeval bij de Spelen. De Sloveense ijshockeyer Ziga Jeglic heeft positief getest op fenoterol. Dat is een middel waarmee je meer zuurstof in je longen kunt opnemen. Hij verlaat het Olympisch dorp binnen 24 uur. En kunstschaatsers Tessa Virtue en Scott Moyer... hebben hun tweede gouden medaille in de wacht gesleept. De Canadezen waren al de sterren van de landenwedstrijd... en pakten nu ook goud op hun eigen onderdeel, het ijsdansen. Gisteren reden ze al een wereldrecord in de Korte Kuur... en daarmee namen ze een kleine voorsprong... op hun grootste concurrenten uit Frankrijk... Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron. In de Vrije Dans werd het nog spannend... omdat de Fransen daar juist een wereldrecord reden... maar dat was net niet genoeg om Virtue en Moyer van het goud te houden. En nog meer kan het deze succes dan bij het freestyle skiën. Cassie Sharp was de beste op de halfpipe en won goud. En ze maakte vooral indruk met de laatste sprong. En zij zou ook weer eventjes vaart maken want ze wil hier beneden ook nog die 1080 laten zien. Gaat ze het doen? 1 2 3 keer rond ja hoor. Oh, die landing aankomen. Nou. zet er niet als het niks is. Sharp die droeg haar overwinning op aan de overleden landgenote Sarah Burke... die een voorvechtster was om de halfpipe op het olympisch programma te krijgen. Burke won onder meer vier keer de X-Games. Ze overleden in 2012 na een zwaar trainingsongeluk... en daardoor maakte ze niet mee hoe haar jarenlange inzet alsnog werd bekroond... met een olympische status voor de halfpipe bij het freestyle skier. We komen zo nog bij je terug. We gaan snel even naar Sebastian Timmerman. Uh, wij kijken naar uh, een grootheid ook, Ariana Fontana... die al een olympische titel binnen heeft op de vijfde... 500 meter En op dit moment rijdt in heat nummer 4 van de 1000 meter. En dan zie je wel het verschil tussen Fontana en vrouwen van een lager niveau. Buitenom, binnendoor, het maakt allemaal niet uit. Ze komen prachtig omheen en gaat ook als winnares met gemak door... naar de kwartfinale van donderdag. Gio, we gaan nog even terug naar jou. Want je had nog een mooi verhaal over haar. Ja. Ja, ja, ja, prachtig verhaal over datzelfde freestyle skier waar we het net over hadden. Hè? Die, Sarah, of die Cassie Sharp die dus won. Maar ik weet niet of jullie gisteren naar de kwalificatie hebben gekeken... maar er ging daar een Hongaarse op en neer in die halfpipe... en het enige wat ze deed was een beetje rustig heen en weer skiën... in een uiterste poging om maar niet te vallen. Nou, we kregen geen enkele truc te zien... En die Elizabeth Sweeney, want zo heet ze, is eigenlijk een Amerikaanse die in eigen land geen schijn van kans zou hebben om zich voor de Spelen te kwalificeren. Ja, en als je dan toch een Olympische droom hebt, dan kun je het altijd nog proberen bij het land van je ouders. Nou, in dit geval was dat Hongarije. Geen enkele tegenstanders daar op dit onderdeel. Uh, nou, ze werden een paar keer laatste bij een internationale wedstrijd. Mocht dus naar Korea. En in de kwalificatie was ze hekkensluiter met een totaal van 31,40. Dat is ongeveer een derde van dat van de latere winnares Cassie Sharp. En ze wordt al een beetje Eddie de Eagle nummer 2 ja, er is altijd één moment dat je denkt, dit kan ik ook tijdens de spelen. Ja, maar en dat doe was het toch maar eens op. Maar, ik moet niet zeggen op een stoel wordt er die halfpipe. Nee, net als, net als Eddie de Eagle, he. Ga er maar eens staan bovenop en probeer maar eens van zijn schans af te springen. Zo. Oh. We gaan uh, weer verder met uh, Short Track naar Sebastian en Itzak. Ja, als je mij op de Short Track baan zet, dan krijg je ook de Eddie de Eagle taferele <laughs> op de korte baan. Laten we dat maar niet doen. Nee, dat laat ik aan de echte kennis over. Zoals Itzak de Lati nu naast mij zit. Hij is klaar met uh, zijn Olympisch debuut. We gaan kijken uh, naar de duizend meter heat van Lara van Ruiven. En uh, nou, dat is natuurlijk uit Nederlands oogpunt erg belangrijk... dat zij nu aan de start staat. Maar internationaal en zeker uit Brits oogpunt is het uh, belangrijk, is het de hele dag de vraag geweest... Uh, is ze er of is ze er niet? Elise Christie, nou, ze is er, ze doet mee. De vrouw die afgelopen zaterdag heel hard onderuit ging... tijdens de 1500 meter. Nou, dat ze op de 500 meter ook te val was gebracht... en vierde was geworden. Ze was in tranen, ze had pijn aan de enkel. Maar ze kan meedoen, heeft ze besloten. Aan deze hier, zo dan gaat ze meteen weer onderuit. Nog voor het kopblok en ze grijpt weer naar de enkel. En dan wordt er uh, doorgereden door de andere dames... Van Ruiven, die kijkt nu ook om. Maar ze schaatsen door. Ik dacht altijd, dat het altijd bij zo'n valpartij aan het begin was... dat er afgeschoten zou worden, Itzak. Dat was toch de regel? Uh, nou ja, als er in de eerste bocht inderdaad een valpartij is... en daar wordt dan een en andere schaatser... Ja. een andere schaatser wordt daardoor benadeeld... dan uh, horen ze in principe af te schieten. Ja, dat gebeurde niet. En Christy, uitgerekend Christy, is de dame die weer al heel snel na een paar passen in de sandwich kwam. Onder andere met de Hongaarse Kat Kessler en Lara van Ruiven. Ze wil naar binnen toe. Elise Christie afgelopen zaterdag de dus zwaar beseerd geraakt... aan haar rechte enkel. En het is ook uitgerekend die rechte enkel... die dus verstuikt is naar die hele harde klap... Die ze, waarmee ze in aanraking komt. Ja, Eigenlijk doet ze het zelf. Ze haakt achter de schaats van de Hongaarse, van Kessler. En vervolgens gaat ze de boarding in en grijpt ze meteen weer... Naar die rechte enkel, dat was dus de hele dag al de vraag. Kan Elise Christie in actie komen met die verstuitte enkel? Gisteren meldden de Britse kranten al van wel. Gisteravond op internet. Ook naar aanleiding van allerlei berichten van Christie zelf op de sociale media. Maar uiteindelijk heeft ze, heeft ze zelf gewacht met het doorhakken van de knoop en ook de Britse Bond. Tot na het inrijden, dat was tussen 5 en 6 uur. En toen pas is de beslissing definitief genomen. En nu staat ze met haar uh, rechterbeen helemaal gestrekt. Gooit ze haar schaats op de kussens. Wat wordt er nu afgesteld? En ik zie iemand met een schroef in het zak. Nou, met shorttrack uh, kan het wel zo zijn... als je een tik tegen je ijzer aankrijgt... dat de spanning komt, Dat je kromming niet meer lekker is. En als je dan de bout die onder je schoen zit... als je die los en weer vast draait... dan uh, gaat die spanning weg. En dan is je mes weer uh, op de goede positie zoals je hem zou willen. En dat is dus nu gebeurd bij Christy. Dat is uh, trouwens ook gebeurd bij Lara van Ruiven. Want die zagen we ook meteen nadat dat er eigenlijk nooit definitief is afgeschoten... maar de Schaatsen zelf dachten van we moeten toch stoppen... want die valpartij was veel te vroeg. Zagen we haar ook meteen naar de zijkant gaan. Net als Andrea Kessler, de Hongaarse. En dus gaan we nu naar de tweede poging om deze vijfde heat van de acht op de duizend meter te starten. Nu is het wel goed gegaan. En dan zie je echt wel dat Christy heel veel moeite heeft. En heel veel pijn heeft. En heel veel last heeft. Want dit is niet starten zoals ze wil starten. Met meters achterstand komt ze uiteindelijk in beweging. En dan moet de regerend wereldkampioenen, want dat werd zij in dat kolkende Ahoy in Rotterdam vorig seizoen echt al meteen een gat dichtrijden. Terwijl Lara van Ruiven vooraan een duel uitvecht met Kessler om de koppositie. En van Ruiven, Lara van Ruiven, 25 jaar jong, die koppositie nu in handen heeft. Tegen Kessler dus. Tegen Christy. En de laatste dame komt uit Polen. Magdalena Barakomska. Die rijdt uh, tussen Kessler en Christy in. Wat kan Christy nog? Kan ze de pijn verbijten? De vrouw die vier jaar geleden in Sochi alleen maar tegen penalties aanliep. Die ook de hoofd van Korea over zich heen kreeg na het uitschakelen van een grote Koreaanse favoriete. Ze heeft veel gewonnen. De wereldtitel dus. Olympisch goud. Dat heeft ze nog niet. Sowieso nog geen medaille. Ze ligt nu derde in deze heat waar Lara van Ruiven nog altijd aan de leiding gaat. Christy probeert nu binnen door te komen. Vechterduel uit. Ze raken elkaar. Zij en Kessler. En dat gebeurt allemaal nog altijd met 2,5 ronde te gaan achter de rug van Lara van Ruiven. We gaan nu de laatste 222 meter in. Van Ruiven nog altijd op kop. Even wat moeite om het tempo erin te houden. Dat zie je duidelijk. Christy knokt zich weer terug naar de tweede plek. De bel klinkt voor de laatste ronde. Heeft Van Ruiven inhoud genoeg om dit Vol te houden. Ze heeft bijna de hele duizend meter op kop gereden. En ze gaat het volhouden. Na Susanne Schulting, ook Lara van Ruiven, door naar de kwartfinale donderdag. En met haar komt Christy over de streep als tweede. Er is wat geduwd, er is wat getrokken. Er werd een klein beukje uitgedeeld. Dus ik vermoed dat de Nederlandse videoschijnsrechter, Gjald Biesma... wel even naar de kant gaat om dat terug te kijken. Maar um, Itzak eerst even over Lara die doet het heel goed, maar je zag wel aan het einde dat ze moeite had het tempo erin te houden. Dat klopt, ja. ja Lara is, uh, toch, uh, ja, uh, heeft iets minder inhoud. En dan uh, ja, moet je gewoon die laatste paar ronden doorzien te komen door uh, toch goed te blokken. En dat deed ze wel heel goed. En dan zie je ook dat achter haar iedereen erop knalt en dat er gevecht wordt en geklooid wordt erachter. En dat is als je op kop rijdt alleen maar gunstig. Ja. Uh, alleen ja, je rijdt jezelf wel even goed naar, naar de quota. Maar zij heeft het uh, goed gedaan. Goede tactiek. De uitslag is nog niet officieel trouwens, want inderdaad is Kelt Biesma aan de zijkant van de baan de inhaalmanoeuvres en vooral dus de confrontaties tussen Kessler en Christie aan het terugkijken. Christie die nu van de baan wordt afgedragen. Ze kan echt gewoon niet op haar enkel staan. Ja, ik ben benieuwd of we die nog terugzien overmorgen, Itzak. Ja, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk nu ook een beetje met twijfels. Ik bedoel, je ziet dat ze bij de start al uh, ja, de pijn enorm verbijt. En dan is het nu met de hakken over de sloot dat ze het ja, misschien wel of niet redt. Maar ja, in een kwartfinale word je daar, uh, daar kom je daar denk ik niet meer mee weg. Nee, ze heeft dus haar rechter enkel verstuit. We zien nog een keer de inhalmanoeuvre. Christie binnendoor, Kessler blokt haar. Ze raken elkaar flink, waardoor trouwens ook Lara van Ruiven nog even uit balans kwam. Boem! Daar zien we het nog een keer hoe Kessler naar binnen kwam. En Christy daar al reed. Wie heeft er, denk jij, daar aan de schuld? Ja, lastig. Dat is wat moeilijk uh... in te schatten. Ik denk eigenlijk dat die eerste actie uh, wel komt van, uh, van Elise. Ja. Aan de andere kant, uh, het blijft gewoon heel lastig om dat, uh, om dat te voorspellen. We zagen ook nog een uh, actie, een inhoudactie... waar de Poolse uh, Warakomska bij betrokken was. Het gebeurde allemaal achter de rug. Gelukkig voor haar van Lara van Ruiven. Die is door. En dus betekent dat met Suzanne Schulting... Sowieso al twee Nederlandse dames in de kwartfinales donderdag van deze 1000 meter. En inmiddels staat Yara van Kerkhoff al op de baan om dadelijk te gaan rijden in de zesde heat van deze 1000 meter kwalificatie. En nog altijd is heat 5 nog niet officieel beslecht al zie ik wel dat Bisma inmiddels weg is bij... Hai, Christie die krijgt een yellow card. Ik wilde net zeggen dat Bisma weg is bij het beeldscherm vandaan. Het zit er dus sowieso op voor Elise Christie. Het is sowieso voorbij, weggedragen van het ijs. Door een medewerker van de Britse Bond ontvangt zij niet alleen... een disqualificatie, maar zelfs een gele kaart. Dat zie je niet zo heel vaak heet ze. Nee, dat is inderdaad ook best een zware straf. Aan de andere kant, inderdaad, ze kreeg eerst op die van... Uh... Andrea aan het penalty. En daarna ja. blokte ze de polsen. Dat misschien niet helemaal goed was. En dan heb je inderdaad een gele kaart aan je broek. Kessler, advanced, toegevoegd. Dus drie vrouwen uit de vorige heat door. En Elise Christie, weggedragen van het ijs. Een anoniem einde voor haar van dit uh, individuele Olympische toernooi. Inmiddels is de volgende heat. Heat 6. Vertrokken met Jara van Kerkhoff. Met Anna Zijdel uit Duitsland. Met de Russin, die is sterk pro-Svernova. 20 lentes jong, maar een heel groot talent. En een 17-jaar jonge dame uit China. Jinju Li. Van 30 januari 2001. En die pakt op dit moment de koppositie. Maar heel goed gaat Jara van Kerkhoff zilver pakt ze op de 500 meter naar de tweede plek. 500 meter, dat was eigenlijk altijd de afstand van van Kerkhoff. Maar op de 1000 meter kan ze ook goed uit de voeten, maar ze gaat wel onderuit. Dus Ze gaan met z'n drieën onderuit. Van Kerkhoff, Prosfernova en Anna Zijdel. Ja, dit wordt een moment waar zeker de scheidsrechters naar terug gaan kijken. Want wie treft de blaam van de valpartij die net gebeurt? Ze staan alle drie weer. Ze schaatsen ook door. Dat moet natuurlijk. Je moet je wedstrijd beëindigen. En inmiddels weten de Chinezen dat zij het rustig aan kan doen. Want zij gaat aan de leiding en rijdt alleen rond met nog drie ronden te gaan. Van Kerkhoff ligt tweede. Prosfernova sluit bijna weer aan bij Yara van Kerkhoff. Terwijl de Chinezen op dit moment de laatste twee rondes ingaat En Van Kerkhoff ook behoorlijk stil valt daar. Prosvernova nu zo'n beetje voorbij zich. Ja, nog niet ziet komen, maar die zet wel de aanval in. En komt nu binnendoor. Daar wordt geduwd en geknopt. Deze twee dames gaan de laatste ronde bijna in. Terwijl de Chinese Li nu over de streep komt als winnares. En Van Kerkhoff er behoorlijk doorheen zit na die klap van de net. Dat is wat te zien aan de manier waarop ze nu langzaam over het ijs glijdt. Prosfernova wordt tweede. Van Kerkhoff wordt derde. En ligt er dus hoe dan ook uit na deze uh, kwartfinale. Ja, of Prosfernova moet de schuld krijgen, waardoor Van Kerkhoff wordt toegevoegd. Maar we hebben nog niet goed die uh, valpartij van net teruggezien. En het gebeurt ook in al die hectiek, in al die snelheid. Maar ze gingen dus met z'n drieën onderuit. En Seidel, en Van Kerkhoff, en Nou, De lachende vierde in dit geval is dus die Jin Yu Li uit China die op dit moment de zijkant van de baan opzoekt. Zijn reed ook op kop. Als de Duitse Seidel binnendoor komt, daar rijdt Van Kerkhoff. Dan gaat Seidel onderuit, die neemt Van Kerkhoff mee. En Van Kerkhoff neemt op haar beurt dan Prosvirnova mee. Ja, Seidel gebruikt haar rechterarm, Van Kerkhoff gebruikt haar linkerarm. Itzak, jouw mening, jouw dat opinie? Het is ook wel weer een, een trick idee. Je ziet dat uh, Jaren eigenlijk uh, probeert gewoon de bocht krap te houden. En dat uh, de Duitse daar probeert nog tussen te komen, wat waar eigenlijk geen ruimte is. Aan de andere kant, het is te spelen, iedereen doet alles of niks. Uh, en ja, het. Uh, ja, lastig ook weer deze. Ja, een hele lastige om uiteindelijk te gaan beslissen... door Kjal Bisma en De Zijne. We zagen overigens in die herhaling... waar de Seidel als eerste viel... dat ze ook nog bijna de Chinezen meenam. Want in een soort reflex naar die valpartij... greep ze nog richting de schaats van Lee. Nou, die bleef er nauwe nood over Want anders hadden we helemaal een bizarre situatie gehad... als ze met z'n vier onderuit waren gegaan. Er is nog geen officiële uitslag. Ja, Lee eerste, dat weten we... Van Kerkhoff kijkt uh, gespannen toe en met een behoorlijke neutrale blik. Prosfernova werd dus tweede, zij werd derde en Zeidel kwam uiteindelijk als vierde over de streep. Het leek er ook wel op, Itzak, alsof uh, Yara behoorlijk last had na die val. Want ze, ging, nou ja, ze, knokte, ze kon niet echt meer Prosfernova van, van zich afhouden. Nou ja, na zo'n val kost dat dan um, op de een of andere manier zoveel energie. En dan moet je jezelf weer op snelheid trekken. En dan uh, ja, moet je nog vijf rondjes doorharken bijna. Ja, en dat is dan gewoon heel lastig als je dan geen doel meer hebt. En uh, ja, je ziet gewoon dan gaat het gewoon helemaal op een hoop. Sebastian, ik heb even een vraag, ja, namelijk top over top. die gele kaart van Christy, die Engelse. Uh, heeft dat consequenties een gele kaart in dit toernooi nog? Uh, ja, dan word je helemaal laatste. Dus um, dan, word, ja, dan word je gewoon onder de mensen die een penalty hebben gekregen... word je helemaal laatste van het veld. Ja, en dat is natuurlijk als wereldkampioen helemaal niet leuk. En uh, ja, dat is gewoon een triest einde voor, uh, van dit toernooi voor Elise Christie. Zij dus de katakommer er straks ingedragen. Ondertussen hebben we nog altijd geen officiële uitslag... van de heat van Jara van Kerkhoff. Maar die gaat wel draak komen, want ik zie dat de videoscheidsrechters... Inmiddels van het beeldscherm zijn weggeschaat naar de persoon toe. Die dan de consequenties allemaal intikt met de toetsenborden. Zodat wij ze ook gaan zien op ons scherm. Dus dat gaat niet lang meer duren voordat wij zien wat er besloten is. Naar aanleiding van die valpartij. Veroorzaakt door Seidel. Kijk, de penalties gaan naar Prosfernova. En Seidel. Prosfernova. Vanwege die inhaalmanoeuvre bij Van Kerkhoff moet dat al geweest zijn. Denk ik. Like, want iets nee, het anders kan ik er niet verzinnen. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik zat... Bij die actie waarbij ze alle drie vielen, is ik vooral op Jaren en Anne Seidel te ja. letten. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb niet gezien waar Sofia uh, dan Nee, Sophie maar ook pro krijgt. krijgt een penalty. En zo gaat Van Kerkhoff dus met Jingyu <laughs> Lee door naar de kwartfinale. Van Kerkhoff, Van Ruiven en Schulting zijn alle drie door naar de kwartfinale. Die dus aanstaande donderdag wordt verreden. Ja, en uh, we komen nog vaak terug hoor, in de short -track hal Want straks ook nog de heat van de 500 meter bij de mannen... met Dylan Hogewerp, Daan Breusma en Shinky Knecht. Steven Dalenbouten vertelde ons net al dat Patrick Roest... morgen de plaats gaat innemen van Koen Verwij in de halve finales van de ploegachtervolging. En voor Patrick Roest is dat een opsteker. Ja, dat is zeker goed nieuws. Ik had, er ook, uh, ja, ik had erop gehoopt. Uh, voor de teampershoot was het eigenlijk... De bedoeling dat ik niet zou rijden. Maar uh, ik ben blij dat ik toch de kans krijg om uh, in actie te komen. En hoe is dat nou ontstaan de afgelopen dagen? Wij zagen natuurlijk die kwalificatieronde waarin het niet vlekkeloos verliep, waarin Verwijn niet uh, vlekker, geen vlekkeloze race reed. Wat is daarna gebeurd? Uh, ja, daarna zijn we gewoon met z'n allen gaan zitten en uh, om te kijken wat we nu het beste konden doen. En ja, toen zijn we er uiteindelijk uitgekomen dat ik uh, de halve finale zou rijden. En dan kijken hoe dat gaat. En dan uh, gaan we beslissen, daarna beslissen hoe we het in de finale weer uh, gaan oplossen. Wat zijn dan de, de, de voors en de tegens? Waarom uh, moet je jou wel opstellen en wat zijn de gevaren? Uh, nou ja, de, het gevaar van mij is dan een beetje natuurlijk... dat ik nog niet zoveel teampersuits heb gereden. Dus dat ik, uh, ja, ik heb er nog weinig ervaring mee. Maar ik ben wel gewoon goed in vorm. Dus uh, normaal gesproken zou het geen probleem moeten zijn. Ja, dat hebben we natuurlijk gezien aan die 1500 meter, ook als jij in vorm bent. Um, ja, wat, wat, deze samenstelling heb je ook nog nooit gereden. Wat, wat doe je dan op zo'n training zoals jullie die zojuist hebben gedaan? Ja, wat, wat gebeurt daar? Moet dat echt gesmeed worden tot dan nog één nog geheel? Nou ja, we hebben al voor de training zitten kijken hoe we het met de wissels gaan doen... en hoeveel rondjes ik ga rijden. Uh, dus dat heb ik al voor de training in mijn hoofd gestampt. Dat je dat gewoon goed onthoudt. Goed onthoudt welke, uh, welke bocht je op kop moet komen. En uh, ja, dan nu tijdens het inrijden dan, uh, ja, doe je dat natuurlijk in actie. En dan uh, ga je helemaal voelen hoe de rondjes eruit gaan zien uh, tijdens de wedstrijd. Nou zei Geert Kuiper, die had het vanochtend ook over ja, de ploegachtervolging. Het zijn alleen maar binnenbochten. Uh, is dat een uh, probleem dan voor jou? Uh, nou ja, het is vooral zwaar voor de benen natuurlijk, want er zat een heleboel druk op. Je rijdt uh, bijna alleen maar 26ers. Dus uh, ja, dat is wel zwaar, maar uh, ik denk dat dat nu geen probleem voor mij meer hoeft te zijn. Dus je gaat morgen kijken hoe dat gaat in die halve finale. Uh, en dan eventueel ook nog een finale. Ja, dan gaan we gewoon kijken hoe dat is gegaan. En uh, ja, hoe ik herstel van die halve finale natuurlijk. En uh, ja, dat is het voordeel van de reserve. Dat uh, als ik echt kapot ben, kan Koen gewoon weer uh, in actie komen. Had je hier helemaal geen rekening mee gehouden? Ja, als reserve hou je, natuurlijk wel, hou je dat wel in je achterhoofd... maar het is nu in een keer helemaal in een stroomversnelling geraakt. Ben je, ben je scherp? Ja, ik ben zeker scherp. Ik heb me er gewoon helemaal voorbereid. Ik heb me natuurlijk voorbereid met Sven, want die uh, ja, rijdt ook de 10 per En uh, ja, de vorige keer was ik reserve, dus dan ben je uh, ja, misschien net even iets minder scherp. Maar uh, ja, nu uh, heb ik wel echt weer de zenuwen dat ik een wedstrijd moet gaan rijden, in ieder geval. Sowieso een mooie dag voor Patrick Roest morgen. Patrick Roest heeft de zenuwen weer. Dat ja. is ook mooi. Klasse. Hij dus uh, in de halve finale van de ploegachtervolging. En morgen. Radio 1. Het is half twaalf geweest tijd voor het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een stevige tik op de vingers van de Belastingdienst en de Nederlandse staat. De Belastingdienst heeft ontoelaatbaar bewijs gebruikt... in de jacht op zwartspaarders, zegt het gerechtshof in Den Bosch. En de staat heeft de waarheidsvinding belemmerd. De vulkaan Sinabung op Sumatra is bij de recente uitbarsting... zijn hele top van gestolde lava kwijtgeraakt. De afgelopen dagen schoot de vulkaan as- en puin de lucht in... tot vijf kilometer hoogte. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. In Maastricht is een huisarts opgepakt... die ervan wordt verdacht dat hij zijn schoonmoeder om het leven heeft gebracht. Hij zou er met opzet een te hoge dosis medicijnen hebben voorgeschreven. En een van de grootste Britse wetkantoren, William Hill... moet een boete betalen van 7 miljoen euro. De boekmaker heeft geld witgewassen en niet gecontroleerd of klanten gokverslaafd waren. AVB verkeersinformatie. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam centrum en Amsterdam Buitenveldert staat 2 kilometer file. Er is één rijstrook dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Brisseplein. 10 minuten vertraging door een auto met pech. De A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Knopen de Presseplein en de Van Briendordbrug, 20 minuten vertraging, ook daar staan de kapotte wagen. Eén rijstrook is dicht. Radio Olympia met Patrick Lo en Dionne de Gaaf. Een team van restauratoren van het Rijksmuseum en het Louvre... heeft twee Rembrandts onder handen genomen. Het gaat om de portretten van Martje en Oopien. een gezamenlijke aankoop van Nederland en Frankrijk in 2015. En aan de lijn is Petria Noble... hoofd van het restauratieatelier voor schilderijen van het Rijksmuseum. Goedemorgen. Goedemorgen. Was de restauratie hard nodig? Ja, inderdaad. De uh, portretten bedekt onder meerdere lagen van Oude-Venice... Um... Het is trouwens nu weer, maar het was een operatie om de oude Venetiaanse laag door laag om te verwijderen of deels te verwijderen, uiteindelijk. Nu die portretten die kosten samen 160 miljoen euro. Dat is best veel geld. Hoe maak je zo'n uh, kunstwerk nou schoon? Nou, je moet het. Meer zien als een soort van operatie of een behandeling in een ziekenhuis. Um, Wij hebben de nieuwste techniek, de wereldtechniek uit de uh, medische wereld. Uh, dat is wel belangrijk om de conditie van de in veil te brengen, en dat kost dat is maandenlang uh, onderzoek, dat is hard nodig voordat je begint met een restauratiebehandeling. En als die mensen dan bezig zijn met die restauratiebehandeling... en het weghalen van het vuil en het vernis, zijn ze dan zenuwachtig? Nee, mensen hebben heel veel waaring met uh, dit soort operaties en behandeling. Ja, heeft deze operatie nog inzichten opgeleverd? ja yeah, natuurlijk elke restauratie uh, brengt altijd nieuw inzicht over materiaal of de schildertechniek en in dit uh, geval uh, we hebben een paar bijzondere ontdekkingen gedaan Het bleek dat Rembrandt had eerst rond ronde port geschilderd in de achtergrond van de schilderij die later weggewerkt zijn met een gordijn. en dat is aan de hand van een relatief nieuwe techniek dat heet macro x-ray fluorescence scanning en aan de hand van dat techniek we hebben deze soort hidden feature in de achtergrond van de portretten ontdekt. Prachtig, nu zijn die portretten dus weer helemaal fris en ze stralen weer. Wanneer kunnen we ze bekijken? Ja, nou, vanaf 8 maart zijn de sculptoren in de tentoonstelling High Society in het Rijksmuseum te zien. En de tentoonstelling loopt tot 3 juni. Goed, dank u wel. Petria Noble. De short Track Hall, daar gebeurt het vandaag. En daar zitten Sebastian Timmerman en Itzak De Laat. Uh, de drie Nederlandse short track vrouwen op de 1000 meter hebben zich geplaatst voor de kwartfinales. Dan zijn er nog twee heats gereden, heat 7 en 8. Uh, zijn er nog verrassingen geweest, Bas? Nee, eigenlijk niet. We zagen een hele sterke Kim Boet uit Canada. Dat bleek al wel in dit toernooi, want zij heeft al drie bronzen medailles op zak: op de 500 meter en op de 1500 meter wedstrijd derde. En zij won net met uh, grote overtuiging en speelsgemak de laatste heat. Nadat uh, haar landgenoten, en dat was altijd een grote ster... maar die is toch wel een beetje voorbij in Canada. Marianne Tengelet, die daarvoor ook doorging. De Koreaanse dames zijn allemaal door. Nee, de, de enige, echte, nou ja, sensatie in negatieve zin... het enige aspect dat opviel was het uitvallen. Eerst letterlijk en daarna ook nog eens met die gele kaart. De yellow card wilde ik zeggen. Zo staat het op bij Scherremimmers. Van Elise Christie, de Britse wereldkampioen. die dus uh, klaar is voor deze Olympische Spelen. En net als in Sochi... zijn de Olympische Spelen voor Christie een drama geworden. Eén afstand rijden... Op deze dag alleen de duizend meter en dan moest je twee dagen wachten voordat je aan de bak mag. Of één dag wachten voordat je overmorgen aan de bak mag voor de kwartfinale. Is dat lastig, Itzak? Want jullie zijn toch gewend om altijd ja, drie, vier, vijf keer in actie te komen op één dag? Dat klopt. En dan ook nog een keer uh, drie dagen achter elkaar. Dus uh, één ritje op een rijden en dan twee dagen wachten en daarna pas weer doorvlammen. Is voor ons inderdaad wel uh, lastig. Wat heb, wat, heb je, wat heb jij het liefst? Um, ik vind het wel ik fijn. Je, je nee, hebt wel de rust, je pakt wel de rust. Nee, je pakt wel de rust, maar ik vind het wel fijn om in de wedstrijd flow te blijven. En uh, ook met die drie dagen achter elkaar, dan blijf je in die spanning. En nu moet je elke keer jezelf weer opladen. En ik merk dat dat uh, lastig is. Ja, heb je dat ook gemerkt tussen die uh, 1500 en uh, uh, de 1000 meter in? Wat was dat inderdaad? Ook een, een drie-viertal dagen tussen? Ja, nee, dat merkte ik ook. En dan uh, sta je opeens weer op het ijs. En dan ja, is het, opeens gaat de wedstrijd weer door. En uh, ja, met spanning uh, merkte ik dat ik daar gewoon naast nou, zat te zoeken en ja, toch met spanning wilde ik hebben, alleen het voelde gewoon allemaal wat, wat slapper. En dat, uh ja, dat is alleen blij bij de Spelen. En dat is uh, voor mij in ieder geval ook een goede leerschool geweest. Sebastian, Sebastiaan, ja. even tussendoor. Want die, die breaks worden altijd opgevuld uh, door uh, entertainment he, ja. in het Short Track Stadion. En volgens mij, ik kan op het schermpje meekijken. Hebben jullie nu K-pop uh, dat daar aan de gang is? Wat zeg je? Sorry, hebben wij een, ik... uh, een optreden van een K-pop band? Ja. Klopt dat? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, er staat inderdaad zo'n beetje op dit moment. Uh... Hoe is de stemming dan nu in het Short Track Stadion? Nou, ik moet zeggen dat ik het nog wel, nou, wel mee wil vinden vallen. Ja, iedereen zwaait wel netjes. Heen en weer met zijn rechterarm. Zoals dit bandje inderdaad graag wil. Op We Walk You van Queen. Maar ja, nu gaan ze inderdaad. Uh, ik denk dat er in het Koreaans wordt opgeroepen om te juichen, want nu laten ze dan van zich horen. Maar nee, dus de, de stemming is verder prima, dus weer eens wat anders. Totaal anders dan hier, want ja. uh, wij zitten in een uh, volkomen leeg stadion... maar ja. ik krijg heel veel warmte van jongen. Ja, ja, dat ja, wel, maar ja. jij zit echt naar het scherm te kijken... alsof je denkt, uh, als, ze niet, als ze even niet oplet, dan loop ik naar die short track hall. <lacht> <lacht> ja, jullie zijn meer dan welkom. Overigens dus de groep uh, Noord-Koreaanse fans is ook weer aanwezig en die hebben zich alweer een paar keer laten horen. Uh, vooral ongeveer half uur, drie kwartier voordat de wedstrijden begonnen. En jij, Isaac, het was jou ook al uh, opgevallen, hè? Dat, dat groepje Noord-Koreaanse fans wat hier uh, aanwezig is jij moest rijden. Ja, een paar ja dagen nee, dat terug. klopt. Dat was uh, de 1500 meter. Meteen men hield. Allereerste keer dat ook een Noord-Koreaan in actie kwam. En toen uh, hoorde ik opeens. Wat is dit nou? En toen zaten <laughs> inderdaad de cheerleaders. Uh, van Noord-Korea op de, op de tribune te klappen en te doen. Ze heel gescript. Ja, hartstikke gescript. Ja, ik, ik krijg ook wel een dubbel gevoel hoor, als, ik dat, als ik dat zie. Maar ja, je het hebt is dus wel wel een zo'n engelachtig koor dat gewoon ja. synchroon bewegingen maakt. En echt wel mooi zingt ook. Klopt, ja, dat wel. En er staat iemand uh, voor en die, die geeft aan wat ze, wat ze moeten doen. Die staat er te dirigeren. En dat doen ze inderdaad keurig mee. Uh, maar je hebt dus wel inderdaad als sporter in de gaten wat er om je heen gebeurt. Tenminste, jij wel. Jij bent zo'n type sporter. Nou ja, vlak voordat je, voor, voor de start van de race, dan zit je een beetje rondjes te glijden en dan kijk je toch even een keer goed om je heen. Maar zodra dat startschot is, dan zit je wel in die tunnelvisie, alleen op dat baantje. En je hoort één groot geruis, maar je krijgt bijna niks mee. Nee, nee. Nou, verder gaat de popmuziek hier weer lekker door. En uh, we worden verzocht te gaan springen. En nu weer te klappen. Dus we gaan maar even lekker meedoen, uh, Dion en Patrick. <laughs> Waarom zie ik dat dan weer niet? Nee, dat blijven, houden we zo. Jammer. <laughs> Wij hebben ook geen K-pop, trouwens. Nee. Wij hebben de Wallop Boys. Mooi, man. Ik was er weer even aan toe. The Waterboys, the whole of the moon. Patrick Roest neemt morgen de plaats in van Koen Verwijt tijdens de halve finales van de ploegenachtervolging. We hebben natuurlijk zelf Patrick Roest net gehoord. Maar Steven Dalebout praat nu met de coach van de achtervolgingsploeg, Geert Kuiper. Nou, de kogel is door de kerk. Nou, dat klinkt wel heel zwaar. Maar inderdaad, het zijn de spelen, alles is nieuws, ja. groot nieuws. Ja, dat merken we inderdaad, aan alle kanten. Dat is, daar heb je helemaal gelijk aan, dus... Ja, dat ja, was een keuze. Ja, aan de andere kant zeg ik, van het is ook een luxe keuze. We hebben natuurlijk een hele sterke vierde man. en ja, Die is nu nodig en die gaan we nu inzetten. Je hintte daar vanochtend al op dat Patrick Roest op die plek zou komen van, van Koen van Wijten. Zei je, maar ik wilde wel even de training afwachten. Nu. Wat heb je daar nu in gezien dan van, zojuist? Nou, kijk of het comfortabel voelt als hij op die plek rijdt. En, kijk, het is natuurlijk voordeel dat hij in de positie voor Sven Kramer in de trein zit... En trainers zijn trainingsgenoten, dus dat, uh, daar, daar konden we redelijk op vertrouwen. Um, een klein beetje Patrick is natuurlijk onervaren. Hoe staat hij erin? Uh, je ziet wel aan hem dat hij gewoon vorm heeft. Dat hij de bochten makkelijker reed dan we in het verleden wel hebben gezien. Want het is natuurlijk niet dat ik hem nu voor de allereerste keer zie of meemaak. Ik heb natuurlijk een heel zomerprogramma getraind met de jongens waarin je dus ook dingen meeneemt. Nou, een van de zwakke kanten aan Patrick zijn uh, rijden was toen waren de binnenbochten. Het vertrouwen in de binnenbochten. En, uh, maar hij heeft echt een stap gemaakt. En dat liet hij in de training eigenlijk ook weer zien. En hij rijdt ook makkelijke rondjes, 26,5. Dus uh, ja, eigenlijk geen enkele reden om, uh, om het niet te doen. Nou is het wel zo dat ze voor het eerst in deze samenstelling rijden. Roes heeft al twee keer de Wereldbeker gereden. Maar nog niet met deze andere twee. Met Blokhuis en Kramer. Is dat een groot risico? Nou ja, dat is een van de dingen waardoor je zegt... van: zal ik dit wel of niet doen. Ik bedoel, dat was natuurlijk een van de voordelen van dit andere trio. Dat is een vastigheid en dat is een routine. En jongens die elkaar in, in, nou ja, in noodgevallen... in ieder geval naadloos aanvullen. En uh, a, uh, ook precies weten wat ze dan moeten doen. Uh, maar goed, hij rijdt... Dus, ik denk dat, dat Patrick wel zo goed rijdt... Dat, uh, nou ja, dat je daardoor ook niet zo gauw in een noodscenario terechtkomt. Hoe erg was het nodig om van wij te vervangen? Nou, op zich niet... Ik denk dat ik normaal gesproken ook wel had aangedurfd om het weer met Koen te beginnen. Om, weer, uh, ja, om hem de kans te geven om, uh, om het wel te vinden. Want het is gewoon niet ver weg. Dat zie ik gewoon ook uh, in trainingen. En, uh, dus ja, maar het is een, een risico dat hij in de wedstrijd weer tegen hetzelfde aan zal lopen. En dat wil je niet, niet nemen. En aan de andere kant denk ik van dat het net zo goed mogelijk is dat hij, dat hij er niet tegenkomt. Betekent dit nou ook dat dit, dit de ploeg is voor de eventuele finale? Ja, maar goed, we bekijken het per stap. Dus betekent ook dat we naar de halve finale gaan kijken. wat ons daarna wat ons te wachten staat. En hoe we dat dan willen rijden, dat, dat zien we dan wel. Nou, is het morgen een knock-out? Het gaat niet meer om de tijd. Uh, hoe kijk jij vooruit naar die halve finale? Ben jij, ben jij daar, hoe zeker ben jij ervan dat dat een succes kan worden? Nou, je kan denk ik van. Kijk, ik heb al eerder geschetst dat eigenlijk alle acht landen die hier meededen. heel dicht bij elkaar zitten qua niveau. En dat betekent eigenlijk dat je je optimale race moet rijden... omdat er geen marge is. Nou, dat geldt natuurlijk voor de halve finale nog meer. Deze landen zitten nog dichter bij elkaar... met z'n allen binnen twee seconden qua niveau. En wij moeten tegen Noorwegen. En Noorwegen had in de, in de, uh, in de kwartfinale hadden ze Hendriksen... die een beetje moest lossen en daardoor tijd verloren. Nou, dat hadden wij eigenlijk ook een beetje... wij moesten ook aanpassen... Uh, dus dat ja, betekent dat hun, als hun race perfect gaat... moeten wij ook nog iets harder dan, uh, dan 3,40. Um, maar het, het valt in staat met je eigen uitvoering. En die, uh, ja, die moet perfect zijn. En uh, als je dat niet doet, ja, dan kun je ook zomaar verliezen. Dat zei Geert Kuiper tegen Steven Dalebout. We gaan weer naar de Short Track Hall voor de Heats. 500 meter voor mannen met Sebastian Timmerman. En dit straks. En krachtig natuurlijk. Maar dan gebeurt er altijd heel veel. Heat 1 nu bezig met Daijing Wu uit China. Dat is een hele grote, vooral op deze afstand, tweevoudig wereldkampioen. Hij werd het in uh, Montreal na de Spelen van Sochi en ook in 2015 in Moskou. Was deze Daijing Wu uiteindelijk de beste. En hij leidt in deze eerste heat. Maar er werd al gevallen. Er werd al en werd er werd al getrokken. En dus zal uh, er zeker wel gekeken gaan worden naar uh, de beelden... terwijl Daejin Woo inmiddels over de finish is gekomen... na 40 seconden en 28 honderdste. Dat valt jou op, Eitzak? Hey, hij rijdt even een halve seconde van het Olympisch record af. Ja. En uh, ja. hij zit maar, uh, maar een, een, een krappe drie tiende van het wereldrecord af. En dat in een heatje eerste ritje... Dai Jing Wu dus inderdaad de Chinees. Die knalde maar door terwijl er achter hem werd gevallen. En er inderdaad naar de beelden gekeken zal gaan worden. Uit China dus de grote favoriet. Meteen al voor deze 500 meter. Dat laat hij wel blijken. Het Olympische record was van Charles Hamelin. 40 seconden en 770 duizendsten. En het is nu 40 seconden. En even kijken. 264.000 stun. Want we hebben het hier exact op het scherm staan. Een halve seconde er dus af. Dus schrijf maar op. Favoriet 500 meter. In ieder geval uit China. Helm nummer 6. Dai jing Er wordt nog altijd gekeken naar de rest van de beelden. Hoe de officiële uitslag eruit zag. Maar de valpartij gebeurde achter Wu Als ik het goed heb. Dus daar zal niet worden ingegrepen. Denk ik. Hij verlaat ook al de baan. De katakombe in, maar de wedstrijd ligt dus even stil. Eerste Nederlander die trouwens dadelijk in actie komt in, actie komt in heat nummer 3 is Dylan Hogewerf. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. nah. me how many more times does it take to get smarter don't need to in die short arena heel de tijd K-pop draaien... dan kunnen wij hier wel de westerse tegenhanger ook een keer spelen. Dat hebben we dus gedaan nou. met Anne-Marie. Ciao adios. Hartstikke leuk. Snel naar Shinky Knecht, Daan Breusma. Maar eerst Dylan Hogewerf in de heat van de 500 meter. Hij gaat zijn debuut maken op de Olympische Spelen. 22 jaar geboren in Delft. Dylan Hogewerf staat als tweede in de baan. Dus dat is een aardige uitgangspositie op de 500 meter. Links naast hem de Hongaar Knog En rechts naast hem de regerend wereldkampioen Giraceo. En er wordt bewogen, er wordt te vroeg gestart. Een valse start zoals je dat zo vaak ziet op de 500 meter. Geef mij de rust nog om te kunnen vertellen dat Sébastien Lepap... 26 jaar uit Frankrijk ook meedoet op deze 500 meter. Dat is namelijk de vierde man in deze heat. Dylan Hogewerf, heb jij hem nog gesproken in de afgelopen uren, Itzak? Uh, is het een beetje rustig? Ja, nou, hij is altijd voor de 500, dan uh, is hij altijd wat terughoudend. Dan merk je dat de spanning erop komt. Dus uh, dan is hij wel een beetje teruggetrokken. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij nu in ieder geval een beestachtige start gaat doen. Deed niet mee bij de relay waar het misging met uh, de Nederlandse ploeg. Dus is dit zijn Olympisch debuut. Hij gaat als derde de eerste bocht in... Want de tweede start moet altijd goed zijn. Anders wordt de voorzaker van de valse start eruit gehaald. Nou, die tweede start was goed. En Hogewerf ligt op de derde plaats. Achter Knog en achter Jira De man is met het helm nummer 1. Hij won in dat kolken De wereldtitel voor Shinky Knecht. Nog altijd derde plaats voor Dylan Hogewerf. Kan die de grootheid? SEO voorbij. Nou, SEO schrijft op dit moment. U hoort het aan de reactie van het publiek. Zelf door van 2 naar 1. En dan is Knog degene waar Dylan Hogewerf moet proberen de aanval op in te zetten. Als we gaan beginnen aan de laatste ronde. Daar gaat Knochel onderuit. Die maakt het zichzelf moeilijk. En dan schuift Hogewerf door. Na nou, de tweede plaats Maar Komt-Lepaap nog bijna, bijna binnen door. Die zit nog in alles of niets een kamikaze actie in. Franse kamikaze actie. Waardoor Hogewerf zelf ook nog vallend, springend, vliegend de eindstreep overgaat. Maar volgens mij kon Hogewerf daar verder niet zo al te veel aan doen. En blokkeerde die gewoon keurig. Netjes hield hij daar de deur dicht voor Lepaap. En dat zou dus betekenen door die valper Partij van Knog dat Dylan Hogewerf. En dat is keurig. De kwartfinale bereikt op de 500 meter aanstaande donderdag. Maar het blijft short track. En soms uh, zijn de beslissingen niet altijd even goed te volgen. En dus wachten we eventjes tot de Q'tjes erbij komen te staan uh, op ons scherm. Dat het uh, officieel is, dat de rijders officieel zijn uh, qualified. Wij zien de actie van Le Pape. nog een keertje terug. Jij moet erom lachen, Isaac de Laat. Ja, het uh, struikelt uh, over zijn eigen schaatsen letterlijk. En hij duwt en... vervolgens uh, uh, Hogewerf nog uh, onver daarbij. Nadat uh, Hogewerf dus eerder al uh, knog voor zich uit zag vallen. Ja, denk jij dat ze hier nog iets uh, mee gaan doen? Nee, de knog viel helemaal uit zichzelf. En ook bij die finish, ja. ook Lepaap viel uit zichzelf. En inderdaad, hij is gewoon netjes door. Mooi hoor, de kuutjes zijn daar. Dat is altijd een bevrijding. Ook uh, te zien bij Dylan Ogenwerven zijn reactie. Want hij bleef toch eventjes staan. Je wil het toch altijd even zeker weten. En vervolgens trekt hij het paarse gordijn opzij. En uh, uh, loopt hij daar weg. Natuurlijk nog op zijn schaatsen. Die gaat hij uitdoen. En dan gaat hij dadelijk door de mixzone heen. In de wetenschap dat hij uh, dus donderdag mag terugkeren. Bij zijn Olympisch debuut. En dat zijn de Olympisch debuut nog een tweede dag gaat krijgen. Met de kwartfinale op de duizend meter. Inmiddels wordt eventjes het ijs gerepareerd. Want ja, die Paap met die kamikaze actie. Die liet natuurlijk wel een flinke scheur achter in het ijs. En dat is uh, voor Daan Breelsma dus een extra moment dat uh, de zo zoals die volgens mij bij jullie altijd genoemd wordt, hè? Ja, dat is uh, zijn nickname zeker. Ja, de ja. bril wat extra rondjes kan glijden met een mooie beschilderde helm... als ik het goed zie ook. En dat is een beetje jouw pakje aan, hè, Itzak? Ja, ja, dat design als we Daan zijn helm, dat heb ik voor hem ontworpen. Beschrijf het eens. Nou, er staat... De voorkant is Friese vlag... en die loopt langzaam door naar de Nederlandse vlag daarachter... en dan bovenop zit het wapen van Nederland. Want Daan Breusma is een trotse Fries... en dat wilde je weten ook. Met helm nummer 17. Ja, die helm die glinstert prachtig... in het kunstlicht hier in de Gangneung Arena... waar uh, dus ochtends vaak uh, gedanst wordt. En dan hoort u Hans van Zetten. En waar dus s avonds vaak deze wedstrijden plaatsvinden. De short -track wedstrijden. Nou, het ijs is gelukkig gerepareerd op dit moment. En het fluitje klinkt. En zo kan Daan Brijlsma met zijn hele mooie helm. Is die trouwens voor dit seizoen nieuw gemaakt door jou, uh, Nee, hij heeft deze uh, al vorig tijd? jaar reed hij er ook al mee. Vorig jaar reed hij er ook al mee. En wat er niet is dit zeg... Breusma erin. Nikisha erin uit Kazachstan. Die kennen jullie goed, want die trainen met jullie mee. Dus die kent Breusma ook goed. Charles Hamelair uit Canada, de Olympisch kampioen van Vancouver. Op meerdere afstanden. En dan hebben we ook nog Jung Jun Lim. En er wordt, gevallen. er wordt gevallen door Daan Breusma. De wedstrijd wordt afgefloten. Jun Jung Lim, wilde ik zeggen, de Olympisch kampioen van de 1500 meter... en de nummer 4 van de 1000 meter... Er werd gevallen direct en nog gelukkig voor het koplok. En het was geen eenzijdig ongeval. En daardoor wordt dus de wedstrijd afgefloten. En zien we dus inderdaad ook dat Breusma ook meteen weer de kant opzoekt... waar Jeroen Otter staat waren. De technische man van de Nederlandse ploegkaars staat. Hij was niet lekker weg. En vervolgens duikt hij voorover. Maar het leek er toch op. Itzhak alsof Daan Breusma zelf deze valpartij voor zat. Nou, ik denk dat hij dat er hij heel goed mee wegkomt. Uh, uh, ja. dat, uh, dat er afgeschoten wordt, want... Ja, hij lijkt inderdaad alsof hij dit toch echt uh, zelf uh, op zijn bek gaat. Ja. Maar ja, gelukkig dat hij gewoon mag overstacht. Want het is natuurlijk ook heel zonde om zo je 500 meter meteen af te sluiten. Denis Nekisha uit uh, Kazachstan. Oh, Hamelair, die denkt ook, dan ga ik ook maar even naar de kant. Is dat trouwens iets wat je echt standaard in de reflex doet? Of is dat iets wat je alleen maar voelt als die ijzer daar niet goed onder zit? Nou, als, als, het echt, als hij echt beschadigd is of als er echt een, een flinke klap tegenaan is... dan voel je dat meteen. En het is denk ik voor veel ook even een mentaal ding... Van weet, dat het materiaal weer tip-top is. Ja, en dat uh, gebeurt trouwens bij de Kazach nog altijd. Bij Denis Nikisha, ik zei het al, die traint uh, mee met uh, de Nederlandse ploeg. Alle Kazachen doen dat volgens mij. Hè, die hebben we met jullie meegetraind in de, de afgelopen periode. Uh, trouwens niet alleen de Kazachen, maar ook uh, bijvoorbeeld John Henry Kruger, de Amerikaan, die uh, op het podium stond eerder dit toernooi van de 1500 meter. Na een clash trouwens eerder ja, min of meer verantwoordelijk was, althans, dat was Knecht zelf. Maar uh, dat was na de aanvaring met Kruger, de Amerikaan. En inmiddels zien we, is dat jouw jas trouwens? Die uh, wordt gedragen op dit moment door uh, Daan Briozma. Die hele lange oranje jas, die heb jij ook vaak aan. Ja, daar sta ik nu een beetje bekend om. Nee, dat is uh, wel dezelfde soort. Ik hoop niet die van mij, want dan uh, is die van mij mijn schootje. Maar het is wel een hele lekkere, warme jas. En uh, zeker nu, nu er eventjes het ijs gerepareerd wordt... en dat iedereen zijn schaatsen gaat checken, dan wil je toch warm blijven. En daar is deze jas, die over, tot over je knieën rijkt, uh, zeker ideaal... Ja, Brilsma die schaatst nog altijd rond. En uh, terwijl Hamelet dat met baard, trouwens de grootheid uit Canada. Charles Hamelin, de nummer 8 van de wereld van vorig seizoen. Dat allemaal jas doet gewoon in zijn uh, schaatspak. En uh, Yoo Joon Lim uit Korea. Die heeft dan wel een uh, wat dunner trainingsjasje een beetje over zijn bovenlichaam heen gedaan, heen gelegd. En dat wappert op dit moment een beetje in de rijwind. En ik zie ook de scheidsrechter nu naar de kant kijken... waar nog altijd Denis Nikisha uh, wordt geholpen aan zijn schaats. En er komt ook een uh, nou, soort van boormachine, zeg maar... een uh, elektrische schroevendraaier uh, op dit moment bij aan te pas. Allerlei trucs worden er uitgevoerd. En de scheidsrechter komt nu maar eens kijken om te zien of er een beetje schot in zit. Want het zou wel fijn zijn als we dadelijk verder kunnen gaan... met deze vierde heat op de 500 meter. Er zijn er acht en de top twee gaat dus door per heat... wel te verstaan naar de kwartfinale over...